Aileen en de kinderen kunnen aan de bende ontkomen. Een oude man wijst een vluchtroute tussen de zoutblokken... waarbij ze het dal passeren waar het vijandelijke ruimteschip staat opgesteld. David probeert zijn vader te bevrijden. De poging zelf lukt, maar dan helpt Yazoo weer een streek uit. Schoon, je gooien ja. een borden met eten op de grond. Ja, geef er geeft over. Yukio, Yukio, dat je er bent. Ja, ik begrijp het niet. Ineens was David daar opschieten. Uh, niet blijven plakken. Dat doen ze toch met een eten. Oh, God. Kijk nou eens. Boven de soldaten op dat zal oh, nee. Ja zo. Oh, oh, oh, oh, Wat is dat? En ik heb er nog meer. Dat houdt ze nooit weer. Ze verraderen ons allemaal. Moeten we moeten ze helpen. Moet ons zelf, helpen. Ja, Maar wat moeten we heen? Weet u nog een geheime weg? bedenken. Schiet op. Zo snel dat gaat het niet met dat oude hoofd van me. U wilde zelf oud zijn en dan ziet u hoe lastig dat is. En met de tijd. We hebben geen tijd. Ik heb jullie niet gevraagd om hier te komen. Het begin nou niet opnieuw. opnieuw. Ik wilde maar rust. komen hierheen. Mijn nee. welverdiende rust. Het is een kwestie van seconden. Er is nog een kleine kans, maar. Hoort dan, hort dan. Ze komen naar ons toe. Er alles op water achter ons aan. Help. Oh daar is ze. Kom e. ja, Dat stomme kind. Wij e. moeten naar heen. Ik bedoel, we zijn van u afhankelijk. Ja, kom maar hier, Jasu, kom maar. Ach, Ach kind, was je dan zo bang? Ze pakte me een zakje je zo, Alles wat ik over had, het duurt een tijd, hoor, voor je dus er zoveel bij elkaar is. Hoe kwam je los? Nou, het beter eens een duimelverspugelig bloed in zijn spreek, bloed is gezicht. Gek. Tien man de rechter gang in en tien man links. En oh, dat zijn ze. Kom zij, Opzij, opzij gaan we erin. Ja, hoe kan dat? Ik bedoel, die sleuf loopt dood. En loopt. Dat, we moeten een uh, door. <laughs> wat, er wat? Dat dat Daar kom ik nooit in. Dat op. Ik ga voor dan die twee sneltappen en u. kamer op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 Ik kan het hoofdschip niet op mijn mand laten. Het, het is een doolhof, kolonel. Drijft de vluchtelingen systematisch één kant op. Koronel, ja. het, het, het is erger dan een doolhof, bang. Een, een doolhof blijft beperkt tot één laag, maar, maar hier lopen de gangen ook omhoog en naar beneden. O, onze mannen zitten elkaar in de weg, glijden uit over dat griezelige gedierte. Struikel in gaten worden bedreigd door plotselinge putten, terwijl elk slordig gestapeld zoutblok erop sluiten een, een opening naar weer een nieuwe sleut kan betekenen. En dan, dat, dat witte zout reflecteert het licht van onze lampen. Het, het is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 Zijn de manschappen voorzien van de nodige apparatuur? Kolonel, Antwoord. Dus verhaal het niet op mij, maar... Ik, ik ben bang, kolonel. Zeg op, dan. De mannen waren razend om een bedorven maaltijd. Als u dat gedierte in hun sla had gezien. Ze, ze storten zich zonder erbij na te denken op het scheldende kind. Ja, voor de liggende afleiding manuiveren. Blijft de vraag... A. Hoe wist Kurisawa Yukio dat hij ontzet zou worden? En B. Hoe stond Kurisawa Yukio in verbinding met zijn ontzetters?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 Langzaam opstijgen tot één meter van de grond. Tot zo gaat het. Een meter erbovenop. Hangen alle netten goed. Zo te zien wel. Gelangzinnig trouwens het gezicht van die immense gordijnen tussen de vlotten. Ik wil het van de vlontbestuurder zelf horen. In orde. Mooi. Omhoog naar drie meter. Zeg op de doel. Ik hang een beetje scheen. Ik zie het, Pablo. Volgens mij een paar graden naar links en iets naar voren. Valt die rare plooi er net. Ja. Uh, yeah. uh, oh. Mooi. Niemand verder iets? Nee. Omhoog naar 10 meter dan. Onze aanvalshoogte. Wat een vloot. Controleer de netten voor de laatste keer. Check alles nog een keer na.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 We zullen ze we zullen ze laten zien. dat we onze tenten niet laten verbranden. en onze mensen niet laten bedreigen. Wat is het stil? Koor ze niet meer. Het lijkt of ze teruggegaaf zijn. Ja. Ik. Ik kan me niet verroeren. Ja, jij zit toch steeds klam, hè, Nou, Ik vind het ook nauw, hoor.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 Een armen. Ik, ik, ik heb het door mijn benen. Met al mijn. Ik heb echt geen lucht meer. Heb... Yu-Gi-Oh, mijn rug wordt ingedrukt. Yu-Gi-Oh, ik krijg geen adem. Oh, ja. je zou. Oh, dat vind ik, ik. Ik moet. Ik wil lucht Hoor je lucht. Stop. Oh, help. Oh. Oh, help. Help. me. Help. Help. Help. Help. Help. Help. Help. We kunnen hier niet blijven. Wil je doorgaan. dan liepen ze net. Nou, ze Help, nou me stil. Help me zo. Help me. Kruip naar voren, ik Eileen. Danny, ik kan me niet bewegen. Ik heb trilt, kriltje overal. Oh. Ik ben hond, Eileen. Ik trek je wel. Oh. Tegelijk, David. Ja. Ik duw. Ja, kom. Ja, ja hier wordt het blijven. Het licht is van mijn rug. Au. Je kan nog niet over hem. Ik hoor niks. Ook in de er niet. Ik hou het niet. Ik moet me vrij kunnen bewegen. Je moet er maar op wagen. Ja. Nog een paar meter. Daar is het gang. Oh. Kom op. Hier. Ja, ja. Tuurlijk. Oh, oh daar begint het weer. Even omlaag, Aileen. Aileen, kom nou, ai, kom. Ai. Al, kom. Ai, we staan hier, hier, rechtop. Echt? Oh. Ja, het waait hier. Oh. Oh. Oh, laat me hier even leunen. Ja. Het huh. oh. is goed om je weer even te kunnen uitrekken, hè? We zijn hier in een grote grot. Oh. Hier komen ze zeker terug. Oh. Ik heb zin om te fluiten. Sta vlak achter je, probeer het eens. Oh, god, god, Loop mee. Stop. Auw, oh, je loopt expres tegen me Je moet je de gaten moeten houden. Hierin. Oh. Het is smal, maar hoog. Nee, nee ik durf niet. Ik wil niet weer klem raken. Kom er meteen achterbij. We moeten een paar om. over. Zullen ze wat zien? Gaat het? Ha. Ja. Hou mijn hand vast. Is het een Ja. Nou, vooral. Goed vasthouden in de bocht. Anders schuif je verkeerde spleet in. Ja. ja Wacht die... eens oh, dus even. Ik, ik geloof dat ik ja, wat hoor. Doorgaan. Nog even. Hoi. O, Oh. Licht. Ja, ja, kom maar. Oh. een open stuk. Ja. Ik kan mijn armen weer strijden. Mijn hoofd, de hemel. Alleen een vierkantje. Ha, oh. verzitter. De trekker kan ook niet aan. Maar... Het voelt deze plek vredig. <tie> Zullen we hier kukkalakken zitten? <tie> Papa? Jokieho. Papa, wat is er? Je wordt toch ook niet gek? Die, die kolonel. Wat kolonel? Het opperhoofd van die bende. Ik bedoel, die wordt kolonel genoemd. Weet je wat hij zei?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 Het lukt. Iedereen ligt uitstekend op koers. Heert zijn oppertoep. Hallo? Hallo? Hallo? Plotten op de voorste lijn? Is het dal al in zicht? We vliegen er recht op aan. De schaduw in het zout is duidelijk. Ja, daar. Pablo. Pablo, denk onder goede afstand. Zodra je het schip ziet werpen. Ervoor. Niet als je nog boven bent, hè. Ervoor. Daar is het schip. Ja. Los. Los toch.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 We zijn al voorbij! Er waren stuk afgebroken, dat zag ik, ik weet het zeker. We zien wat de derde en vierde lijn doen. Achterom! Kijk, toch, daar gaan we net van de derde volle kant. 15! Kijk, maar uit de Goed zo helk. Ik ben bang dat het niet lukt! Ik sta nog! Ik ben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 Deze op zijn maximum. Sleef vlak de met. Die nette roken in mijn gezicht. Laat ah, me zeek. Zo is het genoeg. Leg met die kroep. Kijk me eruit. Oh, koror Heldo, ons schip helemaal bedolven. Waarom wordt er niet geschoten? Het bovengeschot is intact. Niemand gaat het verval. Vuur omhoog! Vuur! Beveelt de kolonel! Ja. Daar zijn ze! Maak me los, verdomme! Ze zullen laten hun netten vallen! dekking. En schiet nou! Ik smeek je vuur! De netten! Vuur! Vuur het omhoog! We hebben de moderne wapens! We laten ons niet voor gek zitten door die dekende barbaren! schieten tenminste één kogel raak! Coronel! Oh! Coronel, ik zag het gebeuren. Een lading netten raakte het kanon midden de loop, juist toen het schoot. We troffen even onze eigen sloepen. Ja, ik dit is nog geen flauw. Maar. Je kan wel niks doen. Stimpel. Hoort u iets? Die kevels zijn er om de gang. Hier aan bevelen hoorden we allemaal mondhouden. Ja, er zijn een paar mannen blijven staan. Hoe weet je... Ik, ik, ik bedoel... een kijk. Met mijn oor. Het is een goede plek. Wacht. Ja, ik kan ze verstaan. Wat? Ssss. je ook. Hoor maar. Ik weet het zeker. Sergeant, de naald sloeg uit. Ja, wat een wonder. Hier draaft iedereen langs. Nee, bij deze sleuf. Het is gewonzen. Ja, smalle hè. Dat is nauw. Maar wordt misschien verderop breder. En, en kijk eens, kijk eens. Als ik de tekstel erin hou, de naald slaat uit. Het signaal voor terugtrekken. Terugtrekken en onmiddellijk terug naar het schip. hebben de aanslaat uit. U ziet het. De aanslaat uit. Een en bevel gaat voor alles. Wat doen ze nou? Ze lopen weg. Ik kreeg de indruk dat het een algemene orde betreft. Ik kan het eindelijk lukken. Uit de kop. Het is verstandiger om ons nog een beetje rustig te houden. Jullie zijn alleen maar onaardig. Mensen zijn aardig tegen jou als jij aardig tegen aardige mensen bent. Helemaal niet waar. Mensen zijn alleen aardig als je ze dwingt om aardig te zijn. Je hebt ongelijk, ja, zo. Niemand houdt ervan om gedwongen te worden. Moet jij je er ook weer mee bemoeien,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 Wanneer aan een van mijn mannen het onmogelijke gevraagd wordt, ja. aarzelt hij niet? Nee, dan doet hij meer dan het onmogelijke. De rest is aan de wapens nodig. Dit keer hebben die decadente barbaren hun achterlijkheid in hun eigen vordel kunnen uitbuiten. En volgend maal zullen ze ons niet overrompelen. <laughs> Met elke man aan het geschut schiet ik ze als oudduiven de lucht uit. wel. Ja, sergeant. Ook voor thuisbasis. Infanterie zelf. Oh nee. Ook dat nog. Ook dat nog.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 Staat het schip in brand? Nee, het zijn beetjes rook. Telkens een wolkje. Grote en kleinere wolkjes. Je zou zeggen dat ze aan het zijnde zijn. Ja, nou ons dan. Wacht, wacht. Ik kom zelf kijken. Ik wil weten wat dat betekent. Dus dat is de plaats? ja. Ik heb mevrouw en dat grut er al over ingelicht. De basis van een stelletje onder waterstropels. Ze gebruiken die grot al jaren. Ze hebben geen idee dat ik hun dus door het zout heb afgelopen. En van hier af brengt u ons in veiligheid. Nee, hier houdt mijn taak op. Wat doet? Ik heb u mij de mogelijkheden gebracht, waar of niet? Je hebt hier alles: water, verbinding met de open zee, kunstkieuwen van de modernste soort. Hoef hoeft zelfs in de diepte je kwijt niet te houden. Ik praat het? Praat onder water? Nou ja, werkt op trillingen. Je praat gewoon in je masker. Die buldoggersnoek is ruim genoeg. En als je je gezicht nog maar steeds naar de kunstkiewen laat wijzen van degene waarmee je praat... ...worden de trillingen bij de ontvanger weer opgepakt ja naar de koptelefoon gelijk. Ja, zulke die gebruiken we in de meer op Ganimedes niet. Nou, je ziet, verder liggen dan...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 Binnen de kortste keer heb je er iemand die medelijden krijgt met mijn ziektebeeld, die me zal proberen te overtuigen. Als jullie dat zelf al niet gaan doen. En als ik niet meewerkt, dan zal ze eentje op ingrijpen aandringen. Oud worden, dat is een ziekte. Maar dan ben ik een uitzondering. Het is toevallig een ziekte die ik zelf heb. Ja, het is mijn keus. Ik blijf hier. En als u vindt Ze vinden me niet. En als ze met de na komen, dan kan ik altijd nog een eentje gaan zwemmen. En dan? En dan? Ik blijf in het zout. Ik hompel hier wat rond. Het is een beetje mijn zout geworden, deze kloof. Ik wil hier het best nog zo'n paar jaar. Gauw, man, een beetje in de zon liggen, zoutkakkerlakken bestuderen op mijn manier. En er wordt ook los filosoferen, ook op mijn manier. Bijvoorbeeld, dat die manier waarop zoutkakkerlakken met hun afval gaan, dat ze hun voedsel eerst vluchten verteren, dan afscheiden en een tijdje later rotten en opnieuw opeten. Veel weg heeft van de manier waarop wij mensen met onze ervaringen en onze herinneringen omgaan. Ja.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 niet goed genoeg om nog door te willen gaan, maar we zijn tevreden mee en dan slaap ik kalm in en word niet meer wakker. Ja. Ja. Kom, zet ik jullie nou die maskers op. Trek die puipelk over je hoofd. Vandaar, het is jullie tijd. Ja, heer David, ik heb jong kleinoud gezocht. Nou, dank je. Je moet hem eerst over je kind nee. duwen. Blijf, zet er weer zo'n vieze af in je hoofd. <laughs> Ik ga hier. Jullie moeten vlak achter me blijven en precies doen wat ik zeg. Maskers dicht. Nou daar Ali. Oh ja. Papa, dat water is koud. Op, ziet het er uh, goed met kinderachtig aan. Goed, vooruit naar.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 Net een zwarte kastanje. Niet aankomen, ze zeejegel, die prik. Is die erg gevaarlijk? Nee, maar dit is geen lekker gevoel. Ik krijg. Een... Zeg, zeg ja, Ja, slappen. Komen er echt geen haai op ons af? Nee, is nog nooit gebeurd. Ik dacht dat ik een groot beest zag. Kan een dolfijn zijn? Ja, hier, hier op aarde zwemmen dolfijnen vrij rond, hè? Dolfijnen worden juist aangetroffen door de signalen waar we de haaien mee wegjagen. Ik weet ook niet waarom... Schaling? David schreeuwt toch niet zo. Ik denk telkens dat mijn kiemen verkeerd zijn afgesteld. Uf. Weet je wat Yasuo aan doet, denken? Nee. Aan die twee dolfijnen op Juno, weet je nog? In een vier en drie. Die had ook het grappen van iemand om kon lachen. Uf. Alleen ze zelf, dit was Yasuo. Ja. Hoor je wel, hoor. Uf.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 Je hoort hier altijd. Hé, hey, hé, hey. hebben jullie het ook gehoord? Nee. nee, wat dan, wat moeten we dan gehoord hebben? Wij troepers, wij hebben een ruimteschip overwonnen. We hebben het gewoon, gewoon gevangen met onze netten. <laughs> en dan hebben ze zich overgegeven aan de oppertoe. De oppertoe, willen wij ook heen. Ik bedoel, uh, kunt we ons Ja, natuurlijk.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 Ik heb goed nieuws voor u. Dus heb ik mij persoonlijk hierheen gehaast om u dat te brengen. In Imperdrie In drie hier? Overigens, ik heb mij niet vergist. Die Martiaanse oorplaten staan hier nog steeds uitstekend. In drie. Ik begrijp het niet. Hoe durft u, uitgerekend, u hier te komen? Mm.